11 Uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond twee jongens van 13 en 15 opgepakt. die een trottoirband op een afslag van de snelweg A59 hadden gelegd. Zeker twee automobilisten reden over het betonblok heen. Hun auto's raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. De jongens hadden de trottoirband op de afslag Os-Oost gelegd. Agenten die de zaak onderzochten volgden schoensporen naar een pand in de buurt. Maar niemand daar wist wat er was gebeurd. Korte tijd later belde de vader van een van de verdachten naar de politie... om de jongens aan te geven. Ze zitten vast op het bureau voor verhoor. De Zuid-Afrikaanse politie heeft ruim 70 stakende mijnwerkers opgepakt... in de buurt van Johannesburg. De stakers hadden zich verzameld bij het politiebureau om de vrijlating te eisen van collega's die eerder waren gearresteerd. De demonstratie liep uit op rellen waarbij ramen en hekken van het politiebureau sneuvelden. De politie zette onder meer traangas in om de mijnwerkers te verjagen. De demonstranten werken bij een goudmijn waar sinds september duizenden werknemers het werk hebben neergelegd voor meer loon. Een Amerikaans marineschip is voor de kust van Florida in aanvaring gekomen met een kernonderzeer. Niemand raakte gewond. Het marineschip zou schade hebben opgelopen aan zijn sonarinstallatie. Het ongeluk gebeurde tijdens een vlootoefening. Volgens bronnen bij de marine zag de wachtcommandant op het marineschip plotseling de periscoop van de onderzeeer boven water komen. Er was toen geen tijd meer om een aanvaring te voorkomen. Beide schepen konden wel op eigen kracht doorvaren. Het weer in het noorden en westen van het land buien, maar ook af en toe zon. In het zuidoosten raakt het in de loop van de dag ook bewolkt... maar het blijft overwegend droog. Het wordt vanmiddag zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB ah, Verkeersinformatie. Twee files op de A2 in het zuiden van het land. Van Maastricht naar Eindhoven staat tussen Weert Noord en Marhezen drie kilometer. En bij Utrecht wordt het weekend gewerkt aan de A2. Dat is te merken vanuit Amsterdam. Er staat tussen Maars en Knoop het Oude Rijn drie kilometer file.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 WT, twintig jaar. De geschiedenis van de wereld in zeven uur. Michal Citroen en Paul van der Gaag. Ja, welkom bij alweer uur vijf aan deze speciale aflevering van OVT, waarin we in zeven uur de hele wereldgeschiedenis doorlopen. En we hebben het vorige uur daar uitgebreid over gehad dat het wellicht geen wereldgeschiedenis te noemen, maar westerse geschiedenis is. We hebben net de Franse Revolutie achter de rug. Zijn in de 19e eeuw. Beland. Die hele lange 19e eeuw die we vandaag zelfs laten doorlopen tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. U hoort wat geroezemoes op de achtergrond, u hoort een speciaal geluid. En dat komt omdat we ook vandaag op een hele speciale plek zitten om ons feestje te vieren. Namelijk in het Prinsenhof in Delft. Goed, die 19e eeuw, de natievorming in Europa, het opkomend nationalisme, of is het de opkomst van het socialisme en andere emancipatoren bewegingen die de roep om vrijheid en gelijkheid uit de tijd van de Franse Revolutie levend willen houden? Ja, daar gaan we het vandaag over hebben. En als u als luisteraar nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op OVT, VPRO. NL. En uh, tegen het einde van het uur komt Ger Jochens daar dan weer op terug. Er zijn hier weer nieuwe gasten aangeschoven om over die lange eeuw te gaan praten. En dat zijn Geert Mak, auteur van uh, In Europa en uh, ook van het nu net nieuwe boek over Amerika een reizen zonder John. Uh, Dennis Bos, historicus van de vroege socialistische beweging. Wim Klinkert, hoogleraar militaire geschiedenis. En als columnist, oud-collega en oprichter van dit programma, die natuurlijk niet bij het feestje mag ontbreken, Kees Slager. Eigenlijk een applaus, vind ik ja. wel, voor Kees. Die heeft het ja. mogen maken. Ja. Ja, uh, uh, welkom allemaal. Uh, ja, we, we beginnen eigenlijk ieder uur tot nu toe uh, met de vraag aan de gasten aan tafel... of ze één kenmerk kunnen noemen van de periode waar we het nu over gaan hebben uh, wat ze echt heel typerend vinden. Wat zou dat kenmerk van die lange 19e eeuw zijn? Uh, Dennis. Een tijdperk oh ja. van uh, nieuw, nieuwe gedachten en vooral ook uh, massaliteit, de betrokkenheid van steeds grotere groepen bij nieuwe ideeën. Tijdperk van nieuwe ideeën. Ja. ja. Wim. Ja, voor mij deze lange 19e eeuw is nationalisme een heel een kernwoord. En dat vind je dan ook heel erg terug bij het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. Daar komen we nog wel op, denk ik. Maar dat, uh, dat moment waarop uh, die Europese bevolking daar zo bevlogen door was... dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. En hoe dat zo kwam... Dat is wel een heel integrerende vraag. En is het daar onherroepelijk aan verbonden, nationalisme militarisme? Nee, nee, nee, dat denk ik niet. Nee, absoluut niet. Uh, nationalisme is veel breder, dat hoeft zeker niet daarmee verbonden te zijn. En militarisme kan ook aan allerlei andere zaken verbonden zijn, nee. Maar in, in, uh, specifiek in die periode van de 19e eeuw... zie je die combinatie wel heel erg vaak. En dan wordt die ook heel erg explosief. Ja. En Geert, als jij die 19e eeuw zou uh, willen typeren... dat is de eeuw van voor de eeuw van je vader, zeg maar... Ja. Een, een, een razendsnelle modernisering, vooral in de, in de tweede helft van de, van de 19e eeuw, zowel in Europa als in Amerika. Toeneemt het isolement van China. Maar met die modernisering ook een snel groeiende nostalgie. Ja. Men raakt ook in de war van die modernisering. Het Je denkt eruit. aan de industrialisatie, aan de komst van de trein. Industrialisatie, uh, uh, het, het werd, alles werd even massaal. Steden klonten er samen, staden Chicago. was, een, was niks in, in 1833, een paar modderige straten. Zestig jaar later, één miljoen inwoners. Vooral in Amerika. Maar ook in Europa speelde zich dat af. En Tegelijk een nostalgie. Terug naar het verleden. Zoeken naar een nieuwe identiteit, waar ja. dat nationalisme ook heel sterk mee te maken heeft. Ja. En Kees? Voor mij is het de eeuw... waarin vooral de sociale veranderingen gebeuren. waarin die oude patriarchale samenleving... waarin een baas en een boer zich nog min of meer verantwoordelijk voelt... voor zijn personeel. Dat is helemaal weg die verantwoordelijkheid. Het wordt een kapitalistische samenleving. Met alle ellende van dien. En aan het einde van de eeuw komt daar dan ook de reactie op. Ja. We zijn het afgelopen uur opgehouden bij Napoleon... Die het beeld van de 19e eeuw eigenlijk volledig domineert. Um, we hadden het even voor 11 uur over Hegel, die Napoleon noemt als. Uh, het instrument van de vooruitgang. Als we nou kijken naar Napoleon even en, en, en het nationalisme waar je het net over had, uh, Wim Klinkert. Is Napoleon degene die inderdaad het hele begin van die 19e eeuw bepaalt? Uh, daardoor de boel totaal weer op zijn kop zet? Ja, ik denk dat Napoleon, hoe klein hij dan misschien van stuk was geweest, in ieder geval een enorm dominant hij in het begin van die 19e eeuw is geweest. Het is dus ook, moet je eens voorstellen dat hij in eigenlijk 15 jaar tijd heel dat continent weet uh, te domineren. Uh, zelf vanuit de traditie van die Franse revolutie komt... met een nadruk op het Franse, het nationale idee... maar dat dan de omzet in overheersing over andere landen in Europa. En juist die overheersing over andere landen in Europa... en zeker in Duitsland, is enorm belangrijk geweest... hoe die Duitsers, die helemaal geen traditie hebben van één staat te vormen... door die napoleontische overheersing... eigenlijk naar zichzelf zijn gaan zoeken in zin naar hun eigen Duitse wortels... En dat heeft te maken met hun Duitse verleden. En ook naar uh, een manier om te voorkomen dat nog een keer zo'n dominantie zoals door Napoleon over Duitsland zou plaatsvinden. En um, een heel dominant thema voor de 19e en 20e eeuw is natuurlijk de Frans-Duitse verhoudingen. En hier bij Napoleon ligt toch de wortels van die zeer problematische Frans-Duitse verhoudingen. Um, en de Duitsers zijn dus door Napoleon um, niet alleen op politiek gebied, maar ook op cultureel um, gebied... Zelf hun verleden gaan bekijken om te laten zien hoe bijzonder ze waren. En hoe niet-Frans, vooral, dat is een eigen identiteit. En daar past Hegel ook bij. Ook uh, met het element van de, de nadruk op de het staat. de eigen de belang van de, een sterke staat. Is het het ontstaan van de Duitse nationaliteit ook? Het is het ontstaan van de Duitse, het idee van Duitse, Duitse nationaliteit. Identiteit, identiteit, ja, maar identiteit, maar nog heel erg ja. verschillend hoor. Want Duitsers, uh, tussen Noord-Duitsland en Zuid-Duitsland zit nog heel veel verschil in. Maar is het met Napoleon ook het begin van de, het inzien van wat de macht van een, een, een goed georganiseerd leger kan betekenen? Wordt op die manier ook de wortel gelegd voor wat er een eeuw later uh, Absoluut. misgaat? Absoluut. De Duitsers hebben wat dat betreft voor hun militaire macht uh, aan de ene kant de wortels in Pruisen. En die gaan natuurlijk verder terug dan Napoleon. De, de grote militair commandant voor Napoleon is Frederik de Grote. In, in ieder geval in, aan Duitse zijde vindt men dat. Ja. Um, uh, en Napoleon brengt uh, de Duitsers na een periode van wat inzakken... laat ik het maar zo zeggen, weer, weer helemaal wakker. En er ontstaat in Duitsland een hervormingsbeweging... in Pruisen, moet ik eigenlijk zeggen, dus in Noord-Duitsland... een hervormingsbeweging die uh, gaat zoeken naar een sterk leger. En dat is dan het interessante. Waar vindt men dat dan? Door zoveel mogelijk de bevolking te laten deelnemen aan de krijgsmacht. Dus krijgsmacht en bevolking eigenlijk samen te laten komen. Uh, dat is nieuw. Uh, in die zin nieuw, dat hadden de Fransen natuurlijk sinds de revolutie ook... Niet meer werken met huurlingen, maar de bevolking. En de uh, eigen bevolking. En niet wat. De Nederlanders gebruikten vaak Duitse soldaten. Dat, is, dat ja. is afgelopen. De, de, de, de krijgsmacht krijgt dezelfde nationaliteit van het land waarvoor men vecht. Dat is een belangrijke vernieuwing door Napoleon ingezet. Dennis Bos, hangt dat ook samen met die emancipatie van die bevolking dan? Dat ze ook Nou, dat manier... denk ik wel. Dat, en je, je ziet ook wel dat allerlei uh, ontwikkelingen die zich uh, in die, binnen die natievorming uh, af uh, spelen dat die weerspiegeld worden in de opkomst van een beweging... binnen die verschillende naties die zich juist richt tegen die staat... en ook heel vaak antimilitaristisch is... maar die toch de vormen van de staat overneemt. Hè. De, de, de spanningen tussen enerzijds Duitsland en anderzijds Frankrijk... worden ook weerspiegeld in die socialistische arbeidersbeweging. Waar, waar het Duitse socialisme... Uh, veel meer een kazernementaliteit heeft. en inderdaad. Uh, discipline centraal stelt. Hè, de moderne sociaaldemocratie. meer een top-down model. heel Pruisisch. Daar zie je dat de Franse arbeidersbeweging. veel meer tendeert naar een anarchistische vorm. en, en zich veel feller afzet. Uh, tegen de eigen staat in wezen. ook in vorm. Leg, me, leg me maar, nou eens uit. Uh, sorry, Paul. Uh, <laughs> leg uh, eens uh. uit. Waar, hoe, hoe dit begin van die 19e eeuw. Je zegt, kenmerkend is de massaliteit. Die bewegingen, die gedachten, die krijgen opeens een massaliteit. Wat zijn ja. de ingrediënten die dat mogelijk maken? Uh, nou, onderwijs. Het is de staat zelf en het kapitaal zelf... dat de mensen bij elkaar brengt. En dat zit niet zozeer in het begin van die 19e eeuw... maar zeker in de tweede helft, na 1848 als overal... en, en versterkt na 1870. Als die uh, socialistische arbeidersbeweging opkomt... dan zijn dat mensen die door de door de nieuwe vormen in de maatschappij, door de vergroting van de, van, uh, de productie... maar ook van de, de uniformering van het onderwijs... En, en misschien ook wel door de dienstplicht bij elkaar worden gebracht in grotere groepen. En dus ook op het moment dat ze zich gaan verzetten... Uh, vanzelf een soort collectieve vorm al aantreffen. Ja. Maar, maar Geert, jij noemde modernisering net... Uh, is het niet zo dat die modernisering, hè, dat hè, bijvoorbeeld industrialisatie er ook voor gezorgd heeft... dat er arbeiders en dus een arbeidersbeweging komt en dat die sociale emancipatie ook in de hand gewerkt heeft op die manier? Ja, dat, dat, dat, dat is wel hand in hand gegaan. Tenminste, als ik het vanaf Amerika bekijk... ook in Amerika is een hele sterke arbeidersbeweging ontstond er zo vanaf 1870 ongeveer. Uh, alleen had hij een heel ander karakter omdat in Amerika de revolutie al had plaatsgevonden. Het was natuurlijk een, een, een, een anti-standenmaatschappij. En zoals veel dat beschrijft, dat is een grote mate van gelijkwaardigheid. Alleen je komt in allerlei memoires dan wel tegen dat vanaf 1860 ongeveer die gelijkwaardigheid snel begint te verdwijnen. He, dus dat inderdaad de bankdirecteur niet meer met de schoenlapper op straat staat te praten. Er ontstaat een, een toenemende ongelijkheid die in dit, in dit laatste eeuw extreem is toegenomen. Maar Amerika. Amerikanen hebben ook de Amerikaanse arbeidersbeweging... Op, op een paar uitzonderingen zijn ook wel anarchistische bewegingen geweest... maar toch over het algemeen had men het niet zo op de staat gemunt. Het, heeft, het is ook uitgemond in vooral een, een vakbeweging socialisme. De vakbeweging is heel sterk geworden. En eigenlijk socialisme, al wordt Obama dat nog zo vaak beweegt, heeft nooit veel voet aan de grond gekregen... omdat Amerikanen niet... Het geld van, die wilde niet de Bastille bestormen, die wilde niet het geld van de rijken pakken, die wilde ook rijk worden. Dat is een hele andere grondhouding. Dus, dus het, het, het, is, het, was wel, het was eigenlijk niet revolutionair. Het was een gevecht om een behoud van een mate van gelijkwaardigheid. Dat was de Amerikaanse arbeidersbeweging. Maar die is heel sterk geweest, die is heel hard gevochten. Veel om Hou je vast. Ja. ja modernisering, nog heel even een paar dingen, die kunnen natuurlijk wel gigantische invloed hebben op hoe zo'n samenleving in elkaar zit. Het is wel grappig om met de man van in Europa nu te praten over Amerika vooral. Maar als je naar Amerika kijkt, je, je, we spraken elkaar even, dan noem je het, vergeet vooral ook die burgeroorlog niet. En die burgeroorlog die, die voor een deel weer een vonkje heeft gekregen door die modernisering. Doordat dat, dat katoen opeens weer interessant wordt te doen met slaven. Ja, de, de, de... katoen en slaven. Maar ook het, het was natuurlijk ook wel een strijd om... de Je de... kunt zeggen, de, de Amerikaanse revolutie heeft zich in drie trappen voltrokken. Eerst de onafhankelijkheidsstrijd tegen Groot-Brittannië. Toen een hele... Bijna vergeten, maar hele interessante oorlog van 1812. Dat ging eigenlijk over de Canadese grens. Maar eigenlijk ging het over de identiteit van Amerika. Daarmee is Canada, dat altijd een koloniaal land is gebleven. Heel Brits. Is, is heel anders gebleven dan Amerika. Na 1812 begonnen Amerikanen ook echt hun eigen taal te ontwikkelen. En hun eigen, dat werd toen veel sterker. En de derde revolutie is toch ook wel de, de burgeroorlog geweest. Want in wezen ging, het, ging de strijd uh, op het oog om slavernij. Uh, het ging ook om de states rights, heel herkenbaar nu met de Europese Unie. Welk, wat, hoe zelfstandig blijven de staten eigenlijk? En wat is federaal en wat is van de verschillende staten? Maar het ging ook wel om... Uh, uh, gaan we weer terug naar een soort standelaar samenleving... die het zuiden kende, of handhaven wij de revolutie? Worden wij echt een modern land? En mm -hmm. het, noorden, het moderne noorden heeft dat uiteindelijk gewonnen. Maar... Ja, is dus een, een waanzinnig bloedige burgeroorlog was er nodig geweest. En eigenlijk was de burgeroorlog was ook zo bloedig... omdat het de allereerste moderne oorlog was. Het was een soort voorloper van de, van de Eerste Wereldoorlog. Een hele massale oorlog met, met toch relatief moderne wapens. Wat waren de moderne technieken die daarvoor het eerst gebruikt werden? De moderne wapens? Oh, het machinegeweer was er nog niet, geloof ik. Maar er werd wel... Uh, de, het nou, eerste aan de lopende band geproduceerde geweer, de springfield. Zegt ger -Jong. Ja, precies. Ja. Dat weet jij beter dan dit, ja. Onze water, ja, ik ja. ja, Maar goed, de Amerikaanse revolutie als een soort drietrapsraket. Uh, Dennis Bos, uh, de Europese revolutie. Zou je die ook als een soort drietrapsraket kunnen beschrijven? Um, even tellen. Die Franse revolutie is natuurlijk niet afgelopen met nee. het verdwijnen van Napoleon. Er ja. komt nog een reeks revoluties ja. achteraan. 1830, 1848, 1871. Ja, dat is een ja. drie trap, Nee, vier trap. En jij hebt de vierde trap, want, want we, uh, dat weten mensen de luisteren inmiddels wel. We hebben iedereen gevraagd een soort kernmoment uit zijn periode uit te kiezen. En jij hebt de 1871 uitgekozen, de Commune van Parijs. Ja, dat is Partijs. de laatste in die ja. reeks Franse revoluties. Ja. En die wordt tegelijkertijd, kun je die ook heel goed zien als de eerste van de reeks 20ste eeuwse revolutie. Ja, kan je nog even kort vertellen wat er toen precies gebeurde en waarom? Een revolutie die voortkomt uit een oorlog tussen um, Frankrijk en, en Duitsland... Dat, ja. dat zich in die oorlog tot een, tot, uh, voor het eerst tot een staat uh, uh, weet te groeperen. Uh, dus de Frans-Duitse oorlog van 1870, die wordt verloren door Frankrijk. Dat kost uh, Napoleon III, het, het achterlijke neefje van de grote Napoleon... kost hem zijn troon. Frankrijk wordt weer een uh, republiek. En in, die, um, in, de, in de nasleep van die oorlog... komt de Parijse bevolking in opstand tegen de eigen Franse regering... tegen die, dat nieuwe republikeinse regime... en probeert in de stad Parijs een, een, een soort nieuw regime te vestigen... dat door latere socialisten herkend is... als de eerste poging om tot een arbeidersregering te komen. En dat is het fundamenteel nieuwe, denk ik, van die Parijse commune... dat enerzijds die Franse reeks van 19e-eeuwse revoluties afsluit... en anderzijds de 20e eeuw met zijn oktoberrevolutie en, en uh, het, het staatssocialisme opent. Ja, en dat je zegt afsluit, heeft dat ook mee te maken hoe dat eindigt, dit verhaal? Want dat heb je er nu nog niet bij verteld. Het eindigt natuurlijk, zoals dat hoort bij een, bij een revolutie, in een, in een grandioos bloedbad... waarbij al die idealisten uh, tegen de muur worden gezet. Uh, 20.000 doden in de, in de bloedige week van mei 1871. Dus de, de Franse staat die herovert zijn zeggenschap over de stad... en moordt echt een heel groot gedeelte van die Parijse arbeidersbevolking uit. Um, en dat, is, dat, dat, ja, dat, dat vestigt een patroon wat in de, in de decennia daarna nog vaak herhaald zal worden. Ja. Maar wat is de invloed van die commune op dat moment internationaal in Europa? Interna iedereen ziet dat. Dat is ook, dat is ook weer die moderniteit. Hè. Het, het bericht van wat er in Parijs gebeurt... Is, is binnen 24 uur staat het in New York ook in de krant. Ja, ondanks dat er nog geen e-mail en dat soort dingen... Er was dat... geen e-mail, maar je had wel die transatlantische ja. telegraafkabels. En het nieuws, um, dat, dat verplaatste zich niet alleen snel... maar was ook al heel snel voor een heel groot publiek bereikbaar. Je hebt op dat moment kranten die door grote lagen van de bevolking worden gelezen. Dus dat nieuws dat verspreidt zich enorm snel en enorm breed. En die commune, ik denk juist omdat het zo'n uh, dramatische nederlaag was... had een geweldig um, romantisch appeal op, op, op grote delen van nou, uh, de arbeidersklasse. Ja, ook en, buiten Frankrijk. En, en voor jou dus meer appeal dan wat, wat altijd als het revolutiejaar gezien wordt eigenlijk. 1848. Maar 1871 had... Had voor jou meer appeal? Nou, voor uh, mij, uh, yeah. wat, wat in ik jouw, mooi vind... In, in, ja. Ja, in ja, jouw optiek, ja. wat, wat het bijzondere is van 1871... Ja. is dat het, dat het bloedbad samenvalt met het moment... waarop in al die andere landen ook de eerste pogingen... tot een arbeidersbeweging ontstaan. Je ziet in New York wordt massaal gedemonstreerd... tegen het bloedbad in Parijs... door, door tienduizenden Amerikaanse arbeiders. Er is een soort klankbord en dat ontbrak in 1848 nog... Uh, nog veel meer dan, dan in 1871. Dus alles komt samen. De dramatiek van het moment, de, de moderniteit van de communicatie... en de aanwezigheid van een, een, een, een klankbord, een, een publiek. Het ja. omgekeerde had je trouwens ook. Er was een haymarket uh, uh, in, in waar was het In Chicago, in Chicago in he? ja, 1886. We ja. hebben negen ja. anarchisten ten onrecht veroordeeld. Grote demonstraties, ook in Nederland trouwens. Ja, ja, ja, ja. ja Domela Nieuwenhuis, die herdacht de moord op, de, op de, de martelaren van Chicago. Ieder jaar zat dan de hele dag in zijn studeerkamer... te, te sippen over dat gruwelijke lot van zijn uh, geestverwant aan de overkant. Ja. Wij, want dat is het, hè. in die tijd ontstaat ook die internationale... wat later de eerste internationale, toen, maar toen nog gewoon de internationale heten. In een tijd die je ook tegelijkertijd kenschetsen... als een tijd van enorm opkomend nationalisme, Wim. Ja. Dat, ja. Hoe viel dat met elkaar te Want 1870 is wat dat betreft een, een prachtig jaar... Ja. Uh, in, als je nou een breukjaren wil, wil aantonen. Ook vanuit uh, het, het oogpunt van nationalisme... of het oogpunt van, van de militaire situatie in Europa. Het feit dat die Duitsers in zo'n korte tijd... Frankrijk versloegen, was voor Europa een onvoorstelbare gebeurtenis. Want Frankrijk had toch nog een beetje de, erfen... nou, dat zijn de erfenis van Napoleon. Uh, Napoleon III vond zichzelf toch wel, hij vond zichzelf in ieder geval wel, hè, met Bonaparte bloed. En, uh, de Frankrijk raam. en Engeland waren de twee grootmachten. Dat waren de grootmachten ja. en iedereen herkende ook wel als er een militaire grootmacht uh, in Europa was, dus dat is Frankrijk. En die Duitsers slagen erin binnen een paar maanden. Uh, in eerste instantie eigenlijk het belangrijkste nederlaag al binnen een paar weken toe te brengen op um, de Fransen. Trouwens, om de aansluiting met Amerika... daar zijn dus Amerikaanse waarnemers bij. En dus Amerikaanse generaals... zijn samen met de Duitsers... en die zien bijvoorbeeld de grote nederlaag van de Fransen... bij, bij Sedan in september uh, 1870. Um, dus zodoende is die wereld ook weer klein... Um, andersom was dat trouwens niet zozeer het geval. Europeanen vonden die, uh, die burgeroorlog... ja, dat kon eigenlijk niet echt veel zijn. Want dat waren toch um, een beetje militaire amateurs daar in Amerika. Wat uh, kort door de bocht gezegd. Uh, daar zijn ze later wel van teruggekomen. Um, maar de Amerikanen waren wel in Europa om, om te kijken. En um, het idee... En het tweede is... Uh, 1870 begint... Duitsland zich het, het hele midden van Europa op te vullen... door die enorme grote nieuwe Duitse ja. staat. Ja. Maar ik wil toch even terug, want, want mijn vraag was eigenlijk... ook mijn opmerking was, je, je krijgt een internationale... Ja. in een tijd van heftig nationalisme. Ja. En Misschien ja. moet ik me aan Adèle de stellen... Want, maar is, die, is die internationale, is dat een reactie op dat nationalisme... of andersom, of... De arbeidersklasse realiseert zich dat hun belangen grensoverschrijdend zijn. Uh, en dat je dus uh, de, de klassenvijand en de, heel dat idee gaat natuurlijk tegen het idee van nationale staten. Ja. En nationale staten hebben daar natuurlijk ook een angst voor van wat gaat dat betekenen. Stel je voor uh, als je dus uh, arbeiders dienstplichtig gaat maken dan ga je dus je arbeiders bewapenen. Uh, is dat nou uh, goed of niet? Versterk je daarmee naar het nationalisme? Uh, of uh, versterk je daarmee eigenlijk je, je antinationale uh, gevoelens? Uh, dienstplicht wordt dan ook steeds meer gebruikt in heel veel landen... als een soort nationale opvoeding. In de dienstplicht heb je even een jaar lang, of in sommige landen zelfs langer... alle jonge mannen bij elkaar. Nou, pompt dit nationale gevoel er goed in... zodat ze in ieder geval, als er oorlog komt... Uh, weten aan welke, hoe ze moeten vechten aan welke kant waarop socialisten natuurlijk al hun aandacht, hun propaganda richten... op dat moment dat die jongens van 18 in dienst gaan... en pamfletten uitdelen bij de, de lotingskantoren... en proberen ondergronds in de kazernes propaganda te maken. Maar die, die twee dingen hangen heel nauw samen. Op het moment dat die commune aan de macht komt... dus kort na die nederlaag van, van de Franse natie... tegen dat Duitse militaire apparaat... besluit die commune om een van de ministers in die stadsregering... Daar, daar kiezen ze een Duitser voor... Leo Frankel. Achteraf blijkt dat hij geen Duitser was... maar in de propaganda ja, werd hij ja. gepresenteerd als een Duitser. was een Hongaarse Jood. Maar uh, hij sprak wel heel goed Duits. Dus die commune gaat heel bewust de, de, de zogenaamde... De zogenaamde uitstraling. Precies. De zogenaamde aardsvijand is deel van dat gezamenlijk project van een nieuwe, nieuwe staat. Toch wil ik even terug naar iets wat Geert Mak in het begin zijn. Want we zitten nu al in 1870, we hebben een 19e eeuw. En ik heb altijd het gevoel dat die 19e eeuw toch vooral wordt bepaald... Uh, Geert, door de stoommachine, door de, uh, uh, door de ontwikkeling van allerlei technieken... van industrialisatie, dat het leven daardoor van de, de mens, de burger... die maar al eeuwenlang aan het opkomen is... toch opeens totaal anders uit gaat zien. Dat is ook in zekere zin zo. En dat dat iets is waar we van moeten zeggen. Dat is. Het ja, is natuurlijk nu... <laughs> allerlei, zoals zo vaak, het allerlei factoren bij elkaar. Uh, ja, je ziet het bijvoorbeeld aan de snelheid waarmee epidemieën zich verspreiden. Hè? Opeens die communicatie uh, ging veel rapper. Ik weet die cijfers niet meer precies uit mijn hoofd. Maar ik geloof in 1830 was er een cholera-epidemie. Die, die kwam landen in uh, Scheveningen. Nou, die deden er nog best lang over, hoor, om in, uh, in Enschede terecht te komen. En dat was... Twintig uh, jaar later was dat in een paar dagen gepiept. Uh, dus dan, dan zie je... Uh, alleen al dat heeft een grote invloed. Um, maar als je kijkt naar zowel trouwens Europa als Amerika... zie je dat ook de, door die snelle communicatie... kon je opeens de voedselvoorziening heel anders organiseren. Door de stoomboot kon je heel massaal grote hoeveelheden... graan over de oceaan vervoeren. Er ontstond echt ook economisch een, een globalisering. Uh, uh, het Midwest van Amerika werd ontsloten in die periode. Als je die cijfers ziet, uh, ik geloof tussen 1850 en 1880... Uh, nam de Amerikaanse productie met 400% toe. Nee, wat zeg ik, 600%. Dat is dus in 30 jaar tijd, dat is 20% per jaar. Dus vandaar, het was niet voor niks dat mensen iets hadden van de American Dream, Daar moet ik bijwijzen. En de bevolking nam het 400% toe. Uh, ja. In Frankrijk met 17%. Dus je ziet, dat explodeerde daar aan de overkant. En, dat, en het, voor een deel gebeurde dat natuurlijk in Europa ook, dat de Russische graanschuren ook bereikbaar werden. Dus door... Alleen op voedselgebied. Ik heb het wel eens in de eeuw van mijn vader zitten over zitten denken... en een beetje na zitten pluizen. Dat gewoon het brood wat in het huis van mijn grootouders gegeten werd... rond 1900, dat kwam echt al uit alle hoeken van de aarde vandaan. Dat graan, dat was echt al een globale samenleving. Dennis Bos, je zei het net, de, de, de arbeidersbeweging, de emancipatiebeweging... die hangt toch ook nauw samen met... met... Technieken met, met anders, uh, andere bedrijfsvoering, met industrieën. De, de, mensen wonen niet meer op het platteland... maar mensen wonen nu in de stad en werken nu ja. in de industrie... en zijn niet meer hun eigen baas, ze hebben geen eigen recht meer. Nee, die, die geweldige uh, graanimporten van de overkant vanuit Amerika... die zorgen ervoor dat die landbouw in Nederland... Uh, een enorm uh, arbeidsoverschot krijgt. Allerlei mensen worden gedwongen naar de stad te verhuizen. En je ziet dat zelfs... Nederland is natuurlijk een wat, wat staat, gaat natuurlijk niet voorop in dit soort ontwikkelingen. Maar ook steden als Amsterdam en Rotterdam... die groeien na 1870 geweldig snel. En die bevolking wordt dus uh, op elkaar gedrongen en, en wordt massaler. Nou is die industrialisatie niet de doorslaggevende factor... denk ik, bij de opkomst van die arbeidersbeweging. Want die vroege socialisten, dat zijn over het algemeen... juist geen fabrieksarbeiders, maar kleine... Ambachtslieden die door die modernisering in het gedrang komen... en zich daarom tot het socialisme bekeren. Um, maar goed, dat is dus een indirect gevolg van die modernisering. Maar die arbeidersbeweging kan überhaupt bestaan en doen wat ze doet... dankzij die modernisering. Er ontstaan arbeiderskranten die betaalbaar zijn. Uh, iemand als Domela Nieuwenhuis die kan spreekbeurten houden in het hele land... omdat hij met de trein overal kan komen. Dan moet u soms het laatste stuk nog wel met de hondenkar. Maar he, het, het land wordt bereikbaar. En mensen gaan elkaar herkennen. Die vroege socialisten die hebben jaarcongressen. Dat doen ze dan met Kerstmis of Pasen. omdat er dan wat vrije dagen zijn. Maar dan kunnen afgevaardigden uit het hele land. arbeiders kunnen met de trein naar zo'n congres komen. Nou, dat, dat, is, dat is ondenkbaar zonder die, uh, zonder die modernisering. Ja. Abraham Kuyper deed trouwens hetzelfde. Het ja, gebeurde met alle emancipatiebewegingen ja. gebruikte dat. Ja. ja. ja. ja. Zullen we voor we erover uh, verder praten naar uh, de column van de zoon van een landarbeider gaan luisteren? Graag. Ja? Kees Slager. Ja. Dank je, Paul. Ja. We mogen dan vandaag de uh, twintigjarige bestaan van OVT vieren. Ik ga even acht jaar verder met u terug in de tijd. Naar 1984. Want daar ligt voor de geschiedenis van de geschiedenis van de Nederlandse radio... Wat mij betreft het echte beginpunt. De VPRO die was uh, toen al bijna een halve eeuw het kleintje tussen de grote omroepen. C-omroep met in totaal zo'n twaalf uur radiozendtijd per week. Maar in 1984 toen kregen wij na een succesvolle ledenwerfactie de B-status. Waardoor onze zendtijd explodeerde naar 34 uur per week. En ik herinner me de euforische bijeenkomst van programmamakers waarin al die nieuwe uren werden verdeeld. Echt euforisch, want voor het eerst hoefden wij niet meer te vechten voor elk half uurtje zendtijd. Er was ruimte voor elk voorstel. Eindelijk kon iedereen het programma maken dat hij of zij al zo lang had willen maken. En voor mij was dat een oral history programma. En daardoor kon op 8 oktober 1984 het spoor terugstarten startte met een serie waarin randstedelingen vertelden... hoe zij de hongerwinter van toen net 40 jaar geleden hadden beleefd. En zo kreeg de gesproken geschiedenis een vaste plek op de Nederlandse radio. Vanaf die dag tot en met vandaag is er elke week nu binnen OVT... aandacht voor die geschiedenis niet gezien vanuit het perspectief van de autoriteit... maar uit het perspectief van de ooggetuigen. En dat drie jaar geleden het zilveren jubileum van het spoor terug ongemerkt kon passeren... vind ik eigenlijk een beetje vreemd voor een redactie die een simpel twintigjarig bestaan zo groots aanpakt. Ja. Sprak hij met een licht verwijt in zijn stem. Vergeef me, het spoor terug was mijn kindje. Helaas liep in 1984 de 20 twintigste eeuw al bijna op zijn eind. En dus waren we nog amper mensen te vinden die het begin van die eeuw bewust hadden beleefd. Met veel geluk vond ik nog een honderdjarige... die prachtig vertelde hoe hij in 1914... tienduizenden Vlamingen bij Huls de grens over had zien komen... vluchtend voor de grote oorlog. Maar mensen die de negentiende eeuw bewust hadden meegemaakt... nee dus, die hadden hun geschiedenis meegenomen in het graf. Wij waren te laat om de verhalen vast te leggen over de hongerjaren na 1845... over het palingoproer van 1886... over Domela Nieuwenhuis, Dennis, de eerste socialist in ons parlement. We kennen zijn teksten. Maar die stem die hem kennelijk zoveel charisma heeft gegeven... dat hij als verlosser werd gezien, die stem die kennen we niet. Toch zijn... In de 19e eeuw wel de allereerste getuigenissen van doodgewone mensen vastgelegd. In mijn boekenkast staan drie dikke delen van een kwaad leven. Het is de herdruk van de teksten die in 1887 zijn opgetekend uit de mond van de mensen die getuigden bij de parlementaire enquête naar de werkomstandigheden in de opkomende industrie. Tientallen arbeiders vertelden toen voor het eerst het verhaal van de 19e eeuw vanuit hun perspectief. En dat verhaal werd ook officieel en plechtig vastgelegd. Toen ik hun getuigenissen las, toen speet het mij eigenlijk nog meer dat wij te laat waren. Want hoe indringend die teksten ook zijn, je mist de emotie van de stem. Je wil eigenlijk die Amsterdamse vrouw horen vertellen hoe zij 36 uur achter elkaar door moest werken met die hete bakken sterine in een waskaasfabriek. Je wil het rauwe stemgeluid horen van het Maastrichtse pottenmenneke... die net als de meeste van zijn lotgenoten longtering opliep in de aardewerkfabriek. En je wil ook horen hoe zijn fabrieksdirecteur Peter de Regoe... over die arbeiders schamperde. Als ze obstinaat zijn, dan is daar de deur. Helaas, de 19e eeuw zal altijd een papieren eeuw blijven. Want wij waren te laat. Ach, voor goed te laat. Ja, <tot enkele rollen> dat, dat, dat, dat, dat, dat ja, is helemaal waar. Paul ja. en ik waren er nog niet ja, euh, äh voor keek. 84, jij wel, Kees. Ja, ja. <laughs> <h Joey> Hoe laat ging jij bij de wanneer ging jij bij de VPRO werken? Ik 15 december 1975. Ja. Dus je had tien jaar eerder kunnen beginnen, Kees. Ik heb voor de krant, mijn oudste man die ik geïnterviewd heb... die was geboren in 1869, dat vond ik toch ook wel heel ver terug. En toen de... werkte ik nog bij de krant. Ja, ja, je hebt het niet opgenomen. Je hebt zijn stem niet bewaard. Nee, ik werkte nog He? niet bij de radio. Ik had de mogelijkheden van de bandrecorder nog niet ontdekt, helaas. Dus wij waren te laat. Ik zeg niet, jullie zijn te laat. We wij zijn waren. allemaal te laat. En uh, al die eeuwen waar we het nu over hebben, die, nee, maar... die, die, die, die 3000 jaar... ja, eigenlijk alleen van de laatste eeuw zijn de stemmen bewaard natuurlijk... Hm. Dat is wel heel jammer. Maar... Weet je, Kees, als jij nou de mensen opnoemt die jij heel erg graag had willen interviewen in de 19e eeuw. Hè? Poeh. Nou, je, die noemde er net een paar. Uit die ja. arbeidsenquête bijvoorbeeld. De gewone man. Ja, die mensen die ja. daar met tientallen die vertelden hoe ze daar in die zwingelketen in, die in de Hoekse Waard moesten werken. Of bij de bij goe in, in Maastricht. Maar dat, dat, dat krijgt niet de indruk dat je mensen wil spreken, omdat je het idee hebt dat ze er in de 19e eeuw nou zo enorm op vooruit zijn gegaan. Zo vo ...op vooruit zijn gegaan. Dat het zoveel in, uh, beter werd. Nou, die, man, Voor die, burger die man uit 1869 was een, een vroege socialist uit Dordrecht. Ja. Uh, die, dat, die vertelde over hoe ze uh, huh, hm. begonnen. en Die verhalen ja. zijn natuurlijk ook heel ja. erg de moeite waard. Alleen, nou ja, ja. te laat. Maar, nou ja, maar, maar we hebben het eigenlijk toch steeds... Uh, ...over dingen die toch vrij, vrij, vrij negatief zijn. Hè? Opkomend nationalisme, uh, uh, bloedbaden... Uh, ja, de maar, onverantwoordelijke basis niet te vergeten, ja, vind ik. Ja, precies. Maar, maar was het niet ook, want het was ook, hè, Dennis schetst dan wel, dat het opkomend socialisme. Uh, uh, Geert, en merkend team. Uh, er, er wordt van alles nieuws uitgevonden. Was het niet ook uh, de eeuw van, van, van, van de hoop, de hoop dat het jawel, beter zou jawel. worden? En, en je had toen ja, nog liberalen die ook prachtige uh, sociale wetten uh, ja. op ja, Wim Klinkert begint onmiddellijk te, ja, te knikken. Ja, nee, dat <laughs> is natuurlijk uh, helemaal het einde <laughs> ja. van die eeuw natuurlijk. Ja, ja. Maar dat is ook helemaal zo. De, het vooruitgangsidee, het vooruitgangsoptimisme... Ja. is ook een product van de 19e ja, eeuw. Jazeker. Ja. En opeens uh, ja, was, was er het idee dat er veel meer kon veel meer veranderde. Uh, en dat het leven alleen maar beter zou gaan worden in de toekomst. Zeker bij de liberale burgerij zie je ja. dat, dat heel sterk. Uh, bij liberalen ook het idee van... Nou, als je uh, steeds meer handel krijgt tussen landen... Hè, die internationale handel waar net over gesproken werd... dat bevordert de vrede. Want als landen van elkaar afhankelijk zijn door handel... Nou, dan zijn ze niet zo dom omdat ze oorlog gaan voeren. Dat is dan wel het laatste wat je gaat doen. Dus meer handel, die globalisering, is iets wat vrede brengt. Nou, dat bleek dus wat uh, genuanceerder te liggen. Ja. ja. Uh, maar uh, dat, dat idee spreekt natuurlijk in de 19e eeuw heel sterk. En misschien uh, toch nog even... Wij zijn dan bij vooruitgangsgeloof, misschien hebben we bepaalde associaties. Het gekke is, en dat de realiseren we ons misschien wat minder snel... dat ook op zich het voeren van oorlog door velen werd gezien als een, iets wat vooruitgang kan brengen. He? Oorlog als een positieve ontwikkeling. Daar hebben wij wat moeite mee, na twee wereldoorlogen. E en terecht, economische, economische vooruitgang. Economische vooruitgang, maar, sociale, maar ook morele maar vooruitgang. En sociale vooruitgang, omdat oorlog een soort in, in zekere zin mensen mobiliseert om hun beste krachten te geven voor hun land. Want dat past natuurlijk dan in het nationale element. Mm -hmm. En als je de boeken en de literatuur leest over hoe oorlog eigenlijk het beste in mensen losmaakte... opofferingsgezindheid, patriotisme, uh, moed, uh, allerlei deugden... Um, die je zo nu dan nodig hebt om die bevolking eens goed wakker te schudden en een, uh, uh, uh, te, bij de les te houden... Is dat de manier van vooruitgangsdenken, wat voor ons wat vreemd is, laat ik het zo zeggen. Maar ook dat past in die 19e eeuw. Ja. Ja, veel, dat veel, dat veel, is in Amerika een... eigenlijk ook zo met die burgeroorlog. Toch dat dat op een moreel punt uiteindelijk uh, uh, de boel toch weer gemobiliseerd wordt? Zeker, daar werden de mensen wel op gemobiliseerd. Maar uh, ik heb niet het gevoel dat bijvoorbeeld zoals ja. de ja. eerste de decennium voor de Eerste Wereldoorlog speelde dat heel sterk. Ja. De zuiverende werking van de oorlog, et cetera. Ik heb niet het gevoel dat dat zo erg in de, in de burgeroorlog speelde. In heel algemeen werd dat toch wel gezien als een drama. Een broederstrijd, een mm -hmm. tragedie. Hartverscheurend. Uh, uh, die, die, die, die, die, ik heb niet die indruk. Ik wil maar... nog iets zeggen over het voorafgaande. Namelijk, ik heb het ook eindelijk zo zitten piekeren. Inderdaad, dat was de eeuw van een vooruitgang. En er gebeurde van alles. En tegelijk was er, ontstond er een industrieproletariaat dat het echt heel, heel zwaar had. Eh, ik herinner me dat ik ooit in, zo in een groep met historici zat. en we zaten, werkten aan een boek. en een hoofdstuk 19e eeuw. en ik moest dat herschrijven. en ik tikte ergens. Middeleeuwse toestanden voor de arbeidsmarkt. zo'n cliché. Ja. En onmiddellijk. Een, collega, een historicus. die daar echt veel van af is. die zei. ho, ho, ho. in de middeleeuwen hadden de arbeiders. het waarschijnlijk beter. voor zover de ja. arbeiders waren. Eh, en, uh, mijn gevoel, maar corrigeer maar als niet zo is, is dat het waarschijnlijk in het begin van de 19e eeuw. het ging nog wel, ze was er in elk geval, er waren allerlei. Er waren eh, patriarchale systemen die mensen beschermden... een dus soort resten van de gildecultuur, dat de armoede en de ellende enorm is verhevigd... zo vanaf 1830 ongeveer. Mm -hmm. En dat het weer een beetje is bijgetrokken naar 1870. Maar ik weet niet of dat beeld klopt. Hetzelfde nou, is wel. Nou, ja, in het midden van die eeuw zitten natuurlijk die hele zwarte jaren... van rond 1848. Met ja. echt, echt hele zware hongersnoden in Ierland. En, ja. en een diepe ellende ook op het vasteland van Europa. Maar over die oorlog... kijk, zo'n burgeroorlog heeft natuurlijk een bijzonder karakter... En is Wordt, dat is de kracht van het nationalisme. Mm -hmm. Dat wordt als iets heel vernietigends ervaren. Dat zie je ook in die, rondom die commune. Hè? Dat is ook een broederstrijd tussen Fransen, zoals de Amerikaanse Burgeroorlog er een was. Maar ik denk dat in het algemeen in die 19e eeuw inderdaad uh, aan oorlog heel veel. Uh, ja, heel veel positieve kanten werden gezien. De meeste oorlogen in die 19e eeuw worden natuurlijk door niet door de uit... de winnaar, neem ik aan. Ja, nee, uh, nou ja, inderdaad in de praktijk wel door de winnaar. Want de meeste oorlogen worden natuurlijk gevoerd in de koloniale gebieden. Of de te koloniseren gebieden. En daar is oorlog een geweldig... Uh... Uh, middel om, om, uh, om, ja, om de om maatschappelijke verbetering te brengen. Die arme bevolking daar, die zucht onder het juk van de plaatselijke stamhoofden, die wordt daar, die krijgt die geweldige beschaving van ons westerlingen uh, zomaar cadeau. Ja, en daar moet wel oorlog voor worden gevoerd... maar dat wordt als iets heel positiefs en iets heel zegenrijks gezien. Ja, ja en daarbij aansluitend, dat is ook uh, vanuit een heel erg westerse superioriteitsgevoel. Hè. De 19e eeuw is de, is de eeuw van het absolute westerse superioriteitsgevoel. Ja. En dat is uh, uh, racistisch in onze ogen nu, maar werd toen als normaal beschouwd. Oh, er ja. waren toen ook wel mensen ja. die dat als racistisch ja. Uh, interpreteren. Ja, ja. en... De, de... Westers superioriteitsgevoel. Uh, ik wil even terugkomen op de, de kernmomenten die we jullie allemaal gevraagd hebben te kiezen. En Geert, jij hebt, uh, jij hebt uh, het ontstaan van de Amerikaan, zeg maar, als een soort kernmoment genomen. Uh, was dat dat, dat, dat Westerse? Uh, is dat daar in twee richtingen uiteengevallen? Is uh, Europa de ene weg gegaan en de Amerikaan de andere? Is het een ander soort mens geworden? Waren het geen geëmigreerde Europeanen meer, maar... Ik denk dat dat het in het de 19e eeuw ja. liepen beide uh, sterk uiteen. Want de, de Amerikanen waren bezig met, een, eigenlijk met het historische experiment... dat de Europeanen bedacht hadden. Het werd aan de andere kant van de oceaan uitgevoerd. Het was gewoon de verlichting. Uh, de ideeën over democratie, gelijkwaardigheid... Uh, echt in de praktijk gebracht. En behoorlijk succesvol ook. Terwijl in Europa uh, de standensamenleving... na de restauratie weer volop uh, in, in stand bleef. Dus toch viel is niet voor niks heeft hij als titel Over Democratie in Amerika. Want die, die twee Franse studenten die daar toen rondliepen... die keken hun ogen uit naar de inderdaad de gelijkwaardigheid. Alleen Europa heeft zich met enige vertraging... is ook wel die richting opgegaan. En, en, en geleidelijk aan is daar natuurlijk ook de standen samenleving... grotendeels verdwenen. Dus, dus uh, in die zin zijn we wel weer naar elkaar toe gegroeid. Ja, maar het feit dat wij Amerikanen toch nu als een... Toch als een... Eigenaardig iets anders soort mensen zien dan wij zelf zijn, met wat, met wat minder cultuur. Uh, is, is, de, is die Amerikanen in die tijd ontstaan? Ja. ja, maar met minder cultuur weet ik eigenlijk niet. Dat moet ik, zeker in Nederland durf ik dat niet gelijk te, te, te zeggen. Ja. Uh, maar, uh... Ik zeg niet dat het waar is, ja. ik zeg dat, dat, dat, dat de Europese kijk vaak zo is. Ja, ja. Dat, dat is wel zo. Je ja. ziet al die. Ik heb een, ik heb een heel pak verslagen gelezen. Want iedereen die in Amerika was geweest. en een beetje kon schrijven in de 19e eeuw. die schreef er een boek over. Dus ook allerlei Nederlandse reizigers. En, eh, en daar komt dat. Het is altijd, altijd een verbazing over hetzelfde: de luidruchtigheid van de Amerikanen. maar ook hun flexibiliteit en hun snelheid. en hun enorme neiging tot verhuizen. En, en, en, en, hun, en ook altijd het idee: achter de horizon is het beter. Dus het is altijd een combinatie van over hun het maken van dingen en hun niet accepteren van het lot... en de keuzes die ze maken tegenover ons fatalisme en soms ons cynisme. Maar tegelijk voelen de Europeanen zich natuurlijk altijd uiteindelijk wel beter. Ja. Maar is, is toen ook die Amerikaan ontstaan... die denkt dat hij en elk mens zelf verantwoordelijk is voor zijn lot? Hij degene is die... Zelf, zichzelf has to pull up himself by his bootstrap... dat je zelf verantwoordelijk bent voor als je faalt. Dat jij de loser bent en dat niet dat de omstandigheden... Dat zit dieper en eerder. Dat zit eigenlijk al in de 17e, 18e eeuw bij de Puritijnen. Dat, dat, het, uh, dat je dat je talenten moet benutten. Dat is gewoon eigenlijk het Nederlandse Calvinisme. Ja, maar dat als het leven je tegen zit... dat je daar zelf schuldig aan bent, dat is ook ja, iets heel Amerikaans. Ja, dat is heel, en dat is echt zo langzamerhand in, dat, in, in nog sterkere mate... in de 19e eeuw uitgekristalliseerd. En ook, daar zijn ook in de 19e eeuw allerlei uh, godsdienstvormen ontwikkelden zich. Dus sectes ontwikkelden zich tot vrij grote religies... die datzelfde idee uitdroegen. Ja, het kun je het, het idee van keuze, verantwoordelijkheid ook heel erg, je maakt je leven, ook je, je, heel interessant ook, hè? wij zijn zoals we zijn, wij zijn Nederlanders, zo zijn we geboren. Amerik Amerikaan zijn is een keuze, je hebt een bewuste keuze en dat heeft alles weer met al die immigranten te maken, die in de 19e eeuw het land overspoelden. Ja? Ja. Sorry Kees Lager? Ik zei, het waren maar in feite gewoon Europeanen, Europeanen ja. maar een bepaald type Europeanen, die namelijk het heft in eigen hand hadden genomen ja. en naar Amerika waren gegaan. Als je dat een paar generaties lang doet, dan krijg je een hele interessante selectie, ja. altijd de slimste jongens en meisjes uit het dorp die emigreren... Ja. ontstaat een interessant land uit. Ja, dat is ook Amerika. Allemaal mensen die graag verhuizen. Ja. Ja, een <lacht> beetje dynamischer, ja, ja. maar ook een beetje wilder. Ja, ja. Ja. Ja. Het is intussen kwart voor twaalf, uh, Paul, sorry. Ja. We, we moeten toch richting uh, dat moment... wat uh, ja, de momenten. geschiedenis voor eens en voor altijd definitief... op een ander been heeft gezet, misschien. En, en, en dan moeten we naar jou... Kernmoment wat ja. daar naartoe leidt, Wim Klinkert, het Van Schlieffenpan. Ja, het, het kernmoment voor mij van die, van die periode... dat zit dus helemaal aan het eind, het, de Eerste Wereldoorlog. We hadden het net over dat, dat vooruitgangsoptimisme... en dat idee dat de wereld beter zou worden. Uh, als er iets is wat dat natuurlijk uh, de grond in geboord heeft... is er wel wat gebeurde in, in de Eerste Wereldoorlog. Misschien niet eens die eerste periode, maar toch die oorlog als geheel... heeft uh, de, de, de, de, de, de geschiedenis zo enorm veranderd... Um, wat mij boeit is uh, die plotselinge ommekeer in dat Europa in die zomer van 1914. Dat blijft toch een heel apart fenomeen. Eind juli 1914 gingen de Europeanen nog gewoon... als ze terugkwamen van vakantie en als ze zo rijk waren... dan uh, gingen ze weer aan het werk. En anders bleven ze gewoon doorwerken. en leek er niets aan de hand. Ja, er was een Oostenrijks prins vermoord in de Balkan... maar ja, daar lig je niet wakker van. Um, en een week later, bij wijze van spreken... liepen ze echt geuniformeerd uh, de vijand tegemoet. Dat is in zo'n korte tijd gegaan... Uh, die schokervaring die toen over Europa ging, was al heel erg bijzonder. En dat die toen ook nog niet uh, in, in snelle overwinning, want dat was toch het idee, uh, dat zouden al die generaals toch wel bedacht hebben: dat dat ook weer snel afgelopen was. Want dat kon niet anders met die miljoenen legers. Dat dat ook niet lukte. En dat dat Europa in een hele diepe crisis stortte. En dat is voor mij een, een, een enorm keerpunt. En het frappante vind ik dan de. Ja, er is ook een enorme discussie over hoe dat heeft kunnen ontstaan. Um, wat nu toch wel uh, veel uh, gezegd wordt binnen de historische wereld dat, dat er ook voor een, voor een deel in ieder geval uh, miscommunicatie is tussen de diplomaten men elkaar verkeerd begrepen heeft niemand, geen enkel land in Europa wilde een wereldoorlog, geen enkel land en toch gebeurde het en dat maakt het zo, uh, dat verschijnsel zo ongrijpbaar want dat kan dus blijkbaar gebeuren en dat is het fascinerende denk ik van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ja maar jij hebt als moment gekozen het fonds Nou, Het Slievenplan, daar zit bij mij in. Uh, aan de ene kant... Uh, Duitsland was militair de sterkste staat van Europa. Daar was geen twijfel over. En in het geheim, want niemand wist dat... Uh, hoe dat precies in elkaar zat... hadden de Duitsers een plan bedacht... waarin ze, net als in 1870, in een paar weken... die Fransen morgen zouden leren... en dan echt het dominante land in Europa zouden worden... Um, dat, dat is het beroemde Schlieffenplan geworden. En dat Schlieffenplan is ook de oorzaak dat die oorlog die eerst... of dit conflict dat eerst in Oost-Europa zat... naar West-Europa werd overgebracht. Als dat plan er niet was geweest, was het misschien... maar dit is what-if-history... Uh, tot het oosten van Europa beperkt gebleven. En dat heeft uh, eigenlijk de, de trigger gegeven om ook West-Europa en Frankrijk... Um, in de oorlog te, te betrekken. En uiteindelijk het, het falen van dat plan heeft geleid tot de statische, tot de, tot de loopgravenoorlog. Het plan was niet goed, is niet goed uitgevoerd. Het was ook geen goed plan, uiteindelijk. En dus enorme consequenties voor de rest van de geschiedenis. Een keerpunt. Een keerpunt, ja, denk ja. ik wel. Maar zo kunnen we nog steeds niet begrijpen hoe het mogelijk is dat Engelsen, Fransen, Belgen, Duitsers en de rest, en uiteindelijk ook de Amerikanen, massaal. Ja. zich in die oorlog storten. Hoe krijgen ze... Ja. Hoe, hoe kan dat? Wat, wat zijn nou, ik denk dat de voor, factoren voor, die mogelijk voor, maken... Een deel te... terug zijn bij het begin. Dat is het nationalisme. Ja, het is de, nationalisme. de koppeling van ja. burger en staat is ongelooflijk sterk. Ja. Uh, en het idee van plicht. De Engels hebben het altijd over duty. Plicht als staatsburger. Dat je dat doet. Het idee dat je dat niet doet is maar binnen een hele kleine kring, maar dan kijk ik even naar Dennis... maar ja, die, ja. die kent die kringen heel goed, uh, uh, gemeengoed. Maar dat, dat, uh, die, die uh, indoctrinatie vanaf de schooljeugd, vanaf de, de dienstplicht... dat deed je, die, die associatie, die, die, die, uh, dat idee dat je dat voor je staat deed... en je wist niet hoe het afliep. Laten we eerlijk zijn, in 1914 wist men niet hoe het afliep. Uh, is, is sterk, dat kunnen wij ons bijna niet meer voorstellen. Ja. En de ja, staat maar... had natuurlijk ook ja. machtsmiddelen om, om zeg maar elk, elk verzet in de Kiem te smoren. Ja. Maar, maar was het niet ook zo, Dennis, dat ook binnen die internationale... die jij heel goed kent, binnen die mensen die uh, geen oorlog met elkaar wilden... dat het ook binnen die arbeidersbeweging... dat het daar ook uh, voor tweedeling of driedeling... of hoe ja, je het ook noemt. dat zo... is de grote ja. tragiek uh, ja. zeg maar van dit moment. Dat, kijk, dat liberalen en confessionele uh, als gekken... Zeg maar hun eigen dood tegemoet stormen om in die loopgraven om te komen. <laughs> dat ligt in de lijn der verwachting. Maar dat ook socialistische arbeiders daarin meegingen... dat is het grote verbijsterende van die zomer van 2019. 14. en dat is natuurlijk dat is achteraf ook dat is het, de grote splijtswam. Als je, als je nu nog in linksradicale kring zeg maar het woord sociaal democratie um, te berden brengt, dan roept iedereen Augustus 1914. Dat is het moment waarop die sociaal ja. ja ik ken ze. Um, dat is Want? het moment waarop die sociaal democratische partijleidingen in Duitsland, maar ook in Frankrijk en in Groot-Brittannië zelfs voor een deel in Rusland Um, zich achter de regering opstellen en roepen... ja, nu is het vaderland in gevaar... en de arbeiders hebben weliswaar niets te verliezen dan hun ketenen... maar een Duitse arbeider kan toch beter in een onafhankelijk Duitsland leven... dan in een Duitsland dat onder de Russische tsaar gebukt gaat. En een Franse arbeider kan zijn, zal zijn uh, arbeidersstrijd... beter in een onafhankelijk Frankrijk kunnen vechten... dan in een Frankrijk dat door de Duitsers is bezet. En die arbeiders... die dat, dat is dus de kracht van het nationalisme. Die zijn weliswaar socialist. Maar dat, dat nationale appel. Dat, dat... dat internationale was er vanaf? Niet er vanaf, maar dat is in augustus 1914 uh, volstrekt gemarginaliseerd. Je ziet wel dat die Eerste Wereldoorlog, en ook daarom is het een, een, een draai, een, een, een belangrijk breukpunt. Aan de, het slot van die eerste wereldoorlog, daar, daar komt de Russische revolutie, de Duitse revoluties. Daar zie je het weer omdraaien. Daar zie je dat die arbeiders na vier jaar loopgravenoorlog heel massaal tot het tot inzicht komen dat kapitalisme alleen maar tot ellende kan leiden. Dus... Ja. Maar klopt nou mijn beeld dat alles onherroepelijk naar die eerste wereldoorlog heeft geleid? Nee, nee dat, dat denk ik niet. Dat dat, dat zo is. Dat, uh, het, had dat, het, had, had, het had niet gehoeven. Het had, nee, het had niet gehoeven. Ja. Er is geen Hitler. Nee, er is geen... We horen het muziekje. Ja. De opmerking die achterwege bleef. De vraag die niet is gesteld. Hier is Ger Jochens. Uh, een vraag van Koen de Lange. Hij zit in het publiek hier. En hij vraagt zich af hoe groot en hoe invloedrijk eigenlijk was het nationalisme in Nederland. Voor wie is die vraag? Ik kan, Ik denk, het, Wim, het, het nationalisme is in Nederland in, zeker aan het begin van eind 19e, begin 20e eeuw enorm bevorderd. Uh, via de scholen, uh, via de, de, de, de manier waarop het Oranjehuis zich uh, profileerde, denk ik, zo'n Prinsjesdag. Uh, het invention of tradition, het idee, van, uh, dat, uh, dat, dat idee dat het allemaal hele oude rituelen zijn... die zijn vaak bedacht in de 19e eeuw vanuit een idee van het versterken van het nationalisme. De eerste keer dat we in Nederland heel enthousiast worden over koloniale overwinningen bijvoorbeeld... is begin 20e eeuw van Heuts, uh, Atje en Lombok, die periode... Ja. Um, dus daar zit voor een deel ook wel constructie achter uh, vanuit, uh, ja, vanuit de regering. Ik wil geen complot denken, dat helemaal niet. Maar dan wordt dat nationalisme in Nederland heel nadrukkelijk op allerlei manieren uh, bevorderd. Ja, en ja, dat zien we ja. nog steeds tot de dag van vandaag. Even, er is ook een vraag over het van uh, nationalisme in de, in de 19e eeuw. Iemand wijst erop dat na de, naast de eenwording van Duitsland er natuurlijk ook de eenwording van Italië was. En de, vraag die, en de vraag is of dat vergelijkbaar is. En mijn vervolgvraag daarbij is ook nog is het fascisme van Mussolini, even heel kort door de bocht samengevat... alles binnen de staat, niets buiten de staat en niets tegen de staat... daar op die eeuw terug te voeren. Op de Eerste Wereldoorlog. Ik denk, de Eerste Wereldoorlog radicaliseert ook het nationalisme. En in, de, in communistische zin, uh, in, in linkse zin en in rechtse zin. Uh, en uh, het fascisme was uh, ondenkbaar zonder uh, de Eerste Wereldoorlog. Ja, nou, dus de, de, alle nou, radicale vormen. En iemand mist nu ook nog het hele begrip kolonialisme... Hoe, uh, uh, in hoeverre werd het vrijheid en gelijkheidsdenken... wat een enorme vlucht kreeg in de 19e eeuw... toegepast en in de praktijk gebracht in het kolonialisme? Het lijkt wel alsof het stopt in Europa. En dat was natuurlijk sarcastisch bedoeld. Precies. Het, uh, ja. nou, je ziet dat heel sterk binnen Amerika. Uh, daar, en in Europa natuurlijk ook. Daar hebben we ook al multituli gehad. Er begon al een beweging aan het eind van de 19e eeuw. Uh, hey, dit klopt niet met onze idealen. In Amerika zie je dat heel sterk... Eh, Amerikanen begonnen daar ook een imperium te ontwikkelen... maar wilden er niks van weten, ontkenden dat tegelijk. Dus eh, steunden ook eh, anti-koloniale bewegingen... maar begonnen tegelijk eh, in de Filipijnen een, zelf een kolonialisme. Je ziet een enorme dubbelheid eigenlijk ja. in idealen en, en tegelijk in de realiteit. En, en, en ja. wij hadden de ethische politiek. Link uh, het is, het, is het, het uh, koloniale volk moet je opvoeden... en op een bepaald moment in de toekomst zullen ze dan even gelijk, gelijkwaardig worden aan ons. Het idee van de voogd en het kind... Ja. Uh, en dat zit er bij ons ook heel sterk in. Ja. Maar ja, die dan... etnische politiek ging wel hand in hand met een soort apartheid. Hè? Ja, eh, zo zeker. Zoals ja, ja. die Amerikaanse droom ja. natuurlijk ook gegrondvest wordt... Zeg maar, ten koste van een genocide van de oorspronkelijke bewoners. Hm. Ja. Wou ik nog even terugkomen op de modernisering waar Geert het over had. Die, die stad uh, uh, Chicago die van een, met modderstraatjes in no time echt een grote stad werd. En dat dat een soort vervreemding veroorzaakte en uh, nostalgie. Is dat vergelijkbaar met het verzet tegen globalisering nu? Uh, ja, misschien in zekere zin wel. Je ziet, je ziet nu ook voortdurend uh, het, het, het lokale weer heel belangrijk worden. Uh, van, van Bruce Springsteen tot en met die Steg Larsen-biografie. Dat lokale vinden we opeens weer heel interessant. Dus die stroom zit er wel, ja. ja. Uh, uh, iemand, dat is eigenlijk een vraag voor het volgende uur, denk ik. Die, vraag, die zegt, Lodewijk Hof heet hij. Hij vraagt per e-mail, kunnen er nog wat zwarte bladzijden... uit de Nederlandse geschiedenis aan bod komen, alsjeblieft? Nou, uh, <laughs> de Java-oorlog. Ja, zo het, gemist uh, Onder moslims. Hè? Hoeveel waren het er? 100.000 100. ongeveer. Ja, ja, ja. uh, 1825. Helemaal ja, vergeten ho hoor. De oorlog heeft nog een zekere bekendheid. De Lombok-expeditie. Ja, ja. uh, eh, onder... Uh... Uh, Hendrik Collijn. Uh, maar inderdaad de Java-oorlog. Arteoorlogen. Ja. ja. ja die, die... De eeuw van hoop, maar ook de eeuw van bloedbaden. Ja. Ja. Wat nou zo prettig is, is dat wij normaal om twaalf uur ermee moeten stoppen. Maar vandaag, voor ons feestje, voor twintigjarig bestaan van OVT, mogen wij zeven uur achter elkaar uitzenden. Dus hebben we nog twee uur om al die nog onbeantwoorde vragen en die nog onbeantwoorde ja. tijd te bespreken. Dus we gaan door, dankzij Omroep Max, die, onze zendtijd, die hun Zendtijd aan ons heeft gegeven. Hoort u ons tot twee? Ja. Wim Klinkert, Geert, Mark, Dennis Bos, Keeslager, hartelijk dank. Deze hele zeven uur geschiedenis zijn ook verkrijgbaar op zeven CD's voor de jubileumprijs van 20 euro. Kunt u ontvangen door uh, die 20 euro over te maken naar Giro 444600 van de VP Heel Hilversum onder vermelding van 20 jaar OVT. Wij maken nu even plaats voor het nieuws. Tot zo.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 Of sterker nog, zonder dat er ook maar een ander aan te pas komt. Nageslacht uit een kunstmatige baarmoeder. Earthy Persaat. Vanavond rond 12 uur in Gesprek op 2 op Nederland 2. Dit is Radio 1.